8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door met de mix van nieuws en sport. Straks een studio vol met gasten over de Tour, de economie en de politiek. Eerst het nieuws van NOS met Lieslotte Thomas.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 Minister van Defensie Shamsuddin zegt in de krant Jakarta Post... dat Indonesië honderd Duitse tanks aanschaft. Verkoop van Nederlandse tanks had ongeveer 200 miljoen euro moeten opleveren. In de Tweede Kamer waren er bezwaren tegen... omdat Indonesië de tanks zou kunnen inzetten tegen de eigen bevolking. Vanwege de bezwaren in de Kamer hield het kabinet het voorstel... daarom aan voor nader beraad. Minister Shamsuddin zegt in de Jakarta Post dat voor Duitsland is gekozen... omdat dat land meer zekerheden biedt over het aantal tanks... en over de levertijd. In Madrid wordt vanavond het Spaanse voetbalelftal gehuldigd... dat in Oekraïne Europees kampioen is geworden. Het team wordt eerst ontvangen door koning Juan Carlos. Daarna volgt een rijtour door de straten van Madrid. Daar hebben zich al tienduizenden Spanjaarden verzameld... om de spelers toe te juichen. Na de landing op het vliegveld van Madrid kwamen aanvoerder Casillas... en bondscoach Del Bosca als eerste naar buiten met de beker.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 Of kijk op Ouderenombudsman.nl, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. 0900 60 80 100, 5 cent per minuut. Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Djokovic staat op de baan op Wimbledon en we blikken terug op de toeretappen van vandaag. Samen met onze gasten in de studio natuurlijk. Ja, hij is de scooteroverlast in Utrecht. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, Burgemeester Aleid Wolsen van Utrecht kreeg vandaag te horen dat hij overlast veroorzakende scooterrijders in zijn stad niet harder mag aanpakken. Hij wilde hen na twee verkeersovertredingen hun voertuig laten afnemen. Maar dat gaat Ivo Opstelter, dat is de minister van Veiligheid en Justitie, te ver. Meneer Wolsen, goedenavond. Goedenavond. Kunt u proberen te schetsen hoe groot de overlast is van die scooterrijders? Ja, die is serieus. We hebben een groot aantal scooterrijders in de stad. En gelukkig gedraagt een grootste zich daarvan ook heel keurig. Maar ook een stevige groep, overtreedt bij herhaling, zeer ernstig uit de wetgeving. Scheuren over stoepen, die scooters zijn zwaar. Opgevoerd zijn soms lichte motoren, worden gebruikt bij straatroof ook. En daar willen we kordater en steviger tegen optreden. En dat, uh, nu, nu mag je ze pas, nadat ze, twee, nadat ze drie keer gepakt zijn, dan mag, mag je pas de scooter in beslag nemen. En ik zou wel een uh, gewaarschuwd scooter rijden telt voor twee. Dus de tweede keer ben je hem gewoon kwijt. Ja, u, u zegt dat de scooters zijn opgevoerd. Dat is toch al een reden om ze in beslag te nemen dan? Ja, dan worden ze in beslag genomen en dan krijgen ze een boete en dan krijgen ze de scooter weer terug. Ah, en dan voeren en als... ze gewoon diezelfde scooter nog een keer op? Ja, dan blijft hij gewoon opgevoerd. Ja. En dan de volgende keer wordt hij nog een keer uh, wordt ze aangehouden. Dan krijgen ze een waarschuwing. Dan worden volgens mij ook de ouders dan gewaarschuwd. En pas bij de derde keer, als ze dat nog een keer doen. dan mag je hem echt in beslag nemen. Nou, wij zeggen, nou, prima dat je niet onmiddellijk, misschien de eerste keer. omdat die dingen ook wel heel kostbaar zijn. in beslag neemt. Daar zijn ze misschien duizenden euro's kwijt. Alhoewel, ik denk dat nog. als ze zware overtredingen plegen. en jagen oude mensen schrik aan op, de, op het trottoir. Ja, hoe, hoe, ernstig, hoe, hoe ernstig moet je gevaar veroorzaken, wil je je ding kwijtraken? Nou, er zit nu zeker een mildheid in dat je hem pas na drie keer aanhouden in beslag mag nemen. Dat hindert ons in onze aanpak. Ja, um, um, waar, waarom vindt de minister, wat was de uitleg van de minister, dat dit te ver gaat? Nou, hij zegt, um, de, als we iemand een straf wilt geven, dan moet dat moet proportioneel zijn, zoals het zo mooi heet. Er moet een verhouding staan tot de straf. En in zijn algemene ben ik het daar zeer mee eens. Hè. Ik ben ook niet van uh, uh, dat, dat je bovenmatig hard moet straffen. Maar we hebben echt een stevige categorie uh, jongens in de stad. Die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Die weten echt dat ze op scooters rijn, rijden die echt te zwaar zijn opgevoerd. Dat het zijn lichte motoren, die nemen op bewust risico, verstoren de openbare orde, plegen de straatdingen, uh, uh, hoe heet het de uh, straatroven mee. Ja, dan, dan, dan moet je daar stevig tegen kunnen optreden. Ja. Nu heeft de minister hier dus nee tegen gezegd, maar wie heeft vast een plan B klaar liggen? Ja, ik ga hem toch nog eens even bellen, omdat ik, ik, ik begrijp dat hij zegt... in nou, het algemeen moet het professioneel zijn, wat u al zei, ja. En, maar dit zijn eigenlijk uitzonderingen. En die uitzonderingen zijn best heel royaal. Uh, dus we willen ook de mogelijkheid krijgen, als wij het nodig vinden... dat hij naar de tweede keer in beslag wordt genomen dat dat ook mogelijk wordt. Niet dat het dan altijd gebeurt. Natuurlijk houden we ook rekening met als die heel licht is opgevoerd. Dan gebeurt het misschien niet. Ja. Uh, maar de minister zegt, ja, het moet proportioneel zijn. Hij vindt ook ongeacht de zwaarte van het opvoeren van een bronfiets... ongeacht de zwaarte van de overtreding... vindt hij het altijd na een tweede keer al ja, te zwaar. Dus disproportioneel, zoals het heet. En dus zegt hij, pas ik die richtlijn niet aan. Ik ga hem ja. al eens even bellen om hem uit te leggen... hoe serieus die kwestie in de stad is... En ik vraag hem toch om het nog eens over na te denken... om toch die uitzondering om wel na een tweede keer al in beslag te nemen... voor de ernstige gevallen, om het toch mogelijk te maken. Meneer Wolfs, zijn er ook burgemeesters van andere steden die uh, met dit probleem kampen? Of is het, uh, is het vooral een Utrechts probleem, zoals u het nu zegt? Nee, eigenlijk alle grote steden kampen met dit probleem. En sluiten en zij ik... zich ook bij u aan als u een brief schrijft naar de burgemeester? Ja. Of naar ik, de ik, minister, ik toen, sorry. Ja, ik heb toen zelf de, de brief gestuurd... want wij in Utrecht hebben, een speciaal scooterteam... En de minister heeft wel bij gelijk. Hij zegt in die brief, ja, maar je kunt ook zoveel andere dingen doen. Vaker controleren, extra agenten inzetten. Nou, noem maar op. Dat doen wij allemaal al, omdat wij dit probleem zo serieus nemen. Ja. Ik weet niet of alle andere steden dat ook al doen. Dus hij zegt, dit is natuurlijk wel een laatste mogelijkheid. Alle steden kampen ermee. En ik hoor het van collega's in het land. de ene stad moet ik eerlijk zijn, wat meer dan de andere. Maar eigenlijk, als je dus doorvraagt aan burgemeesters, sterker dan als je aan de bevolking uit andere steden... dus vraagt, heb last van scooteroverlast. Nou de Bosman af. Ja, maar gaat u dan gezamenlijk met hen ook nog een brief schrijven? En welke steden, nee. uh, laten we ze eerst even duidelijk maken welke steden dat zijn dan die diezelfde problemen hebben? Nou, we zitten met name wat ik er zo van hoor in de grote steden. Ik hoor de collega's van Amsterdam, Rotterdam hoor ik er, heb ik er ook over gehoord. Maar ook Eindhoven heb ik al een keer erover gehoord. Dus verschillende steden die er wel eens over klagen. Uh, dus ik ga hem eerst even, uh, even bellen en vragen of het toch... Of je het nog toch een keer willen heroverwegen. En zo niet, dan gaat nou, u met de andere steden rond de tafel nou, zitten. Zo om niet, het, dan ga ik het inventariseren bij de collega burgemeesters. En dan moet ik het, het verzoek wat breder maken. En zeggen: nou, dat wordt ook breder door de andere steden ondersteund. Um, geef ons toch die mogelijkheid. We zullen ja. er geen misbruik van maken. Maar je wilt toch kordaat kunnen optreden tegen uh, die jongens die wachten er andersom. Ik bedoel, we ja. daar tegen die ja. jongens kunnen optreden... die ook weten waar ze mee bezig zijn. Ja, dat is duidelijk. Goed, u bent het zat. En uh, uh, er is werk aan de winkel, om het even zo te zeggen. Ja, werk aan u de winkel met de minister. Ja, dank u vriendelijk, meneer Bosse. Zeer graag gedaan. Naar, uh, naar Londen nu, naar uh, Wimbledon. Daar staat Novak Djokovic op de baan. Ja, en dat willen we natuurlijk wel even volgen. Uh, Marcel Mesker, hoe gaat het met hem? Ja, hij staat uh, goed te spelen, indrukwekkend zelfs. Uh, hij leidt uh, met 6-3 en 6-1 tegen uh, Victor uh, Trojtsky, zijn landgenoot. Hij heeft daar de laatste elf keer ook al van gewonnen. Maar uh, het is gewoon uh, uh, goed wat hij laat zien, um, hoog tempo. Als je kijkt naar het aantal winners, 19 uh, ten opzichte van slechts drie foutjes. Nou, dat is een uh, geweldig positief uh, saldo. Hij heeft tot nu toe uh, vier breakpoints gehad. Dan pakt hij er drie Nou, 75%. Dat is ook grote klasse. Op de tweede service van Troitsky uh, zet hij uh, zijn tegenstander voortdurend uh, onder druk. En uh, ja, het is nu ook alweer 30 gelijk op de service van Troitsky, Die moet uh, knokken. Die slaat nu die bal uit. Dat betekent weer een breakpoint uh, voor Djokovic. Het had al 4-0 kunnen staan. Op het nippertje kon uh, uh, Troitsky dus die ene game uh, winnen. Uh, nu uh, 3-1 achter en opnieuw kijkt uh, Troitski tegen breakpoint aan. Even kijken of uh, Djokovic dat kan maken. Want dan zou hij een dubbele break voorstaan in de tweede set. De eerste service uh, mist uh, Troitski. Uh, dat betekent dat... Uh... Djokovic nu extra kansen krijgt. Doet een stapje naar voren. Goeie return. Dubbelhandig van Djokovic. De voorhand van Troitsky. Oeh, wat haalt Djokovic daar goed uit. Verdedigende slag van Drop Dropshotje Djokovic. Troitski naar voren. Ja, die haalt het wel. Maar die man is die bal uit. En dan wordt het inderdaad 4-1. Een dubbele breekvoorsprong voor Novak Djokovic. Wat gaat dat makkelijk. Zijn concurrenten die doen het wat minder goed. Nadal eruit. Federer niet fit. Murray niet in vorm. Djokovic wel. Hij leidt met 6-3 en 4-1 tegen landgenoot Victor Trojits. Goed, hoor, ik maak even een rondje langs de velden, zoals wij dat noemen hier aan tafel. Peter Paul de Vries, goede goedenavond. Goedenavond. VEB, tegenwoordig uh, zelfstandig ondernemer. Ja. mag ik het zo zeggen? Ja, ik heb een investeringsbedrijf, Valuate. Ja, laatste op een, keer geweest? Op een kilometer van, nee, dat is helemaal geen reclame. Oh, en, uh, okay. Maar er is een kilometer of zeven hier vandaan, dus ik ben fietsend gekomen. Ik Lacht, dacht, dat moet, moeten we wel in, uh, in stijl doen. Ja, genoten van de Tour. Uh, nou, het is tot nu toe is het hartstikke leuk natuurlijk. Ik vond die aankomst gisteren vond ik fantastisch. Ja. Ja, en vandaag toch ook? Mag straks Ja, dat was een sprint, mooie, ja. mooie sprint. Ja, ik, uh, ik had uh, Sagan en, en Grijpel in mijn tourpool. Dus mm. uh, Cavendish is dan, uh, is dan net jammer, maar het was een mooie finish. Ja, ja daar hebben we het laatste nieuws over. Uh, want uh, Herman, je hebt even in de pool gekeken. Ja, ja even, nou, ja, Peter -Paul ik de Vries. He, ja, ik heb in de EK-pool gekeken, uh, uh, uh, Peter-Paul. En daar heb je het heel goed gedaan. <coughs> In, ja. de in, de, in, de in de voetbalpool. Oh, de, ik dacht, je ook een toegelmeerheid. Ja, ja, het is meer gelukt dan wijsheid. Maar ik was van, van de 216.000... Bij de Telegraaf. 216.000 mensen deden mee. En, en, uh, ik, ik ben op 120 geëindigd. Ja. O, maar ja, dat is ook meer gelukt dan wijsheid. Want op een gegeven moment... 2-1 bij, uh, bij Italië tegen Duitsland. Dat was nog een, een penalty. En die bezorgde mij zo weer 60 extra punten. Nou, daar dus <laughs> steeg ik weer iets. Maar ik ben er ontzettend trots op. En het gaat ook nooit meer worden herhaald. <laughs> dat dat ik. Later van. Vanavond gaan we het ook over economiezaken uh, hebben. Uh, ja. daar heb je geen enige vorm van verstand van te hebben. Dus uh, vandaag dat ik hier ja. ben. Dankjewel. Nee, ook hier is uh, atletiek uh, trainer Henk Rijenhoff. Goedenavond. Goedenavond. Uh, volg jij de toer een beetje? Heel klein beetje. Het gaat mij een beetje langzaam en een beetje... Suffig vind ik ook om vijf uur op zo'n fiets te zitten... en dan toch met zijn 300 te eindigen tegelijkertijd vind ik een beetje suf. Maar, de, maar iets als de marathon, dat, dat kun je dan wel voor? Nee, ook niet. Ook niet. Alles oh, boven nee. de tien seconden vind ik eigenlijk al te langzaam gaan. Dus, en dat duurt te lang. Ik ben een beetje een AD-AD ja, maar, onder de trainer. Je weet dat we hier een paar uur zitten, hè? Ja, dat wel. Ja, dat lukt nog net waarschijnlijk. want het is ga ik even een kop koffie drinken. Als je slaapt slaap valt, dan, dan, dan tikken we hier wel. Wat vond je de mooiste medaille van het week -einde? Bij het EK, bij Atletiek. Dan heb je het over de Nederlandse medailles over. Ja, Nederlandse medailles Um, eigenlijk wel de medaille van de estafette heren. Hele goede prestatie neergezet. Eigenlijk uh, onverwacht, zo onverwacht dat ze eigenlijk met deze tijd... de beste van de wereld zijn op dit moment. En alsnog niet naar de Olympische Spelen gaan. Vooralsnog? Vooralsnog niet. Nee, misschien zit dat er nog in. Maar dat levert allerlei andere consequenties op... voor andere mensen die het ook net niet gehaald hebben. Dat is de vraag, maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja. Uh, Rogier van het Hekken is hier ook al hoofdredacteur van uh, Nieuwsporten de tijdschrift. En, en uh, jullie zijn ook op internet uh, erg actief. Um, wat, uh, wat is het verhaal in jouw magazine deze week? Het verhaal in... in onze ja, er is zoveel sport. Er is zoveel ja, sport. Wat is de voorbaan, nou, ik ja. vind, Nee, het, het gaat natuurlijk over Spanje, uh, de cover. Dan hebben we um, Ramos van Spanje en Balotelli als EK-sterren uh, eruit gelicht. Moesten natuurlijk op zondagavond... Uh, konden we niet nog een keuze maken Dus die hebben we hebben vervlochten, die verhalen. Jullie, jullie, jullie moesten kiezen voor de finale? Nou, de cover was duidelijk, dat, uh, ja. dat werd natuurlijk de kampioen. Maar het verhaal was al geschreven. Dat, wij, wij vonden Ramos... Ja, de, de, de symbool staan voor het goede Spanje. En Balotelli, ja, die sprong natuurlijk uit bij Italië. Dus die verhalen hebben we vervlochten tot een EK-verhaal. Maar het verhaal vind ik Peter Sagan. Um, want ja, wat er over die jongen allemaal gezegd wordt. Het is gewoon een nieuwe wielerheld. Hm. Hij wint dan vandaag niet, maar als ik het allemaal zo mag geloven... Uh, hebben we een nieuwe Eddie Merckx die ja, de komende jaren alles gaat winnen. Hij is 22, hè? Kan nog heel lang mee. Ja. ja. Dit is de Radio 1 sportzomer You don't have to be beautiful...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 En die art of noise, uh, de meter Kis. U zou de clip, uh, had de clip kunnen zien als u via de webcam had gekeken. Radio 1.nl, dan kunt u ook aan onze gasten en ons ja. zien zitten. Ja, ja. en uh, we zijn ook via de mail bereikbaar. Uh, Sportsomer.radio1.nl Henk Krijnoff, je hebt zitten luisteren naar uh, de burgemeester van Utrecht... over die scootertjes, daar wou je nog even iets over kwijt. Ja, ik heb eigenlijk een oplossing gevonden. Organiseer oh. gewoon scooterraces. Maar dat is de enige. In het centrum ook gewoon nog. Het ja. is middags vier uur. Ja, er is geen, geen, enkele, geen enkele wedstrijd waar je echt een keer kunt gaan op je scooter. En we hebben natuurlijk lopen, we hebben fietsen, we hebben motorraces, 10 net geweest, autoraces, Formule 1. Maar voor scooters is niks. Nou, maar toch een snelheid kwijt, dan doen ze op een scooter dan gewoon in het verkeer in het, in het centrum van Utrecht. Organiseer scooterraces, TTI voor oh. scooters. En je zult zien, de gemiddelde snelheid gaat naar beneden. 1300 boetes heeft de politie uitgeschreven afgelopen week. Ze is nou, oh, veel meer die door, door, door, door scooterraces te organiseren. Er oh, ja. komen allemaal to toeristen op af. En allemaal sportliefhebbers. En uh, inschrijfgeld de en dergelijke uh, sponsoren. Veel meer geld daar is daar te halen. Ja, nou, ik denk dat meneer Wolfsen nu wel uh, blij is. Denk ik, denk ik denk dat hij dit ja. wel doet. Dan gaat de Manibaan ja. al afzetten. Ja. Het is hem graad. Hij is allemaal met ja. winter bezig. Djokovic tegen het uh, Trojtski, Marcella Mesker. Ja, set 2 is ook al binnen. 6-3, 6-1 nu voor de nummer 1 van de wereld. Twee sets zitten erop en er is nog geen uur gespeeld, dus het gaat snel. En het is indrukwekkend wat Djokovic laat zien. Hij oogt... Ja, heel fit als je hem zo ziet spelen. En, en wat opvalt, het niet alleen dat hoge tempo wat hij speelt... het uithalen met voorhand en met backhand... maar die ballen zitten ook diep tegen de baseline aan. Dus als tegenstander kan je er bijna niks tegen beginnen. Het zelfvertrouwen wat hij uitstraalt, de blik in zijn ogen... ja, alles wijst erop dat hij een hele grote favoriet is hier. Hij is natuurlijk de titelverdediger, vorig jaar in de finale van Nadal. Um, staat hier als nummer 1 geplaatst en hij maakt voorlopig... Alle uh, ja, favoriete rollen waar. En uh, hij leidt hier met twee sets tegen nul binnen het uur... tegen landgenoot Victor wiel. Verslaggever Filemon Wesseling dompelt zich voor de sportzomer drie weken lang onder in de Tour de France. Gisteren onderzocht hij het fenomeen wegkapitein. Vandaag stond de eerste vlakke etappe op het programma. Goedenavond Filemon, wat heb je vandaag gedaan? Goedenavond Robert en Herman. Ja, ik heb het uh, natuurlijk uh, over. Oh bijna onze enige sprinter op het moment in de Tour gehad, namelijk uh, Kenny van Hummel. En uh, daarvoor mocht ik mee in de ploegleidersauto uh, uh, bij Jean-Paul van Poppel. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen in de repo, maar om in zo'n ploegleidersauto te zitten, dat is wel geweldig. We reden over het parcours en je voelt je echt een god in België. Iedereen zwaait naar je, allemaal mooie vrouwen lachen naar je. Ik begrijp heel goed waarom die uh, ex-wielrenners allemaal ploegleider willen worden. Want ja, je wordt gewoon echt aanbeden. Het enige probleem is, en dat vond ik wel heel erg grappig. Dat, uh, dat beaamde Jean-Paul van Poppel ook. Is als je moet plassen. Want mensen zijn zo geïnteresseerd, Die zijn zo naar je aan het kijken. Dat als je ergens in, in de berm gaat staan. Dat al die hoofdjes omdraaien. En dat ze met z'n allen gaan loeren hoe je, hoe je moet plassen. Is dat is wel per se een dat vond ik ook wel heel grappig. Ja, nou ja, misschien voor jou niet, maar ik uh, plas uh, graag uh, privé. <laughs> en uh, wat ik ook wel grappig vond, gaan ze dus, uh, als ze vrouwen in de auto hebben, die gaan ze dus expres de hele tijd water voeren. <laughs> tot, ze, tot ze moeten plassen. Dat is natuurlijk dan heel vervelend. <laughs> dus uh, dat is een groot probleem. Maar uh, ik heb het dus gehad uh, over Kenny van Hummel. En uh, ja, mijn ochtend uh, begon bij de start en dus redelijk vroeg. Terwijl de reclamekaravaan langstrekt, moet ik even denken aan de Tour van 2009. Kenny van Hummel, hij kwam die bergen maar niet over. En hij was al dolblij als hij überhaupt op tijd binnenkwam. Nu, in 2012, is hij terug. En ik vond het mooi om te lezen dat hij getergd is. Hij wil niet meer in de spotlight staan als ploeteraar. Hij wil een winnaar worden. Een winnaar in de Tour de France. Kenny, hoi. Alles goed. Ja, maar hoe gaat het met jou? Prima. Je zit hier heel rustig op een krukje. Je oogt heel ontspannen. Ja, nog wel, ja. Je bent wel een beetje zenuwachtig? Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik, ben, ik heb alles al klaar. Dus, uh, we zijn een uur voor de koers en ik, ben, ik heb alles al klaar. Dus, uh, dat geeft mij dan wel weer even rust zo, voor de wedstrijd. Als je drie dagen de pannen zou rijden, dan zou je pas een kwartiertje van tevoren je, je klaarmaken. Nou, ja, niet een kwartiertje, maar dan uh, loop ik een half uur voor de wedstrijd... pas een beetje mezelf uh, klaar te maken. En, uh, ja, nu is het een uh, ja, uur voor de wedstrijd was ik al klaar. Dus. Je bent flink afgevallen. Ja, inderdaad. Ja. ja. Ik ga zo met Jean-Paul van Poppel mee. Wij rijden vooruit om te kijken of er geen obstakels zijn of andere gekke dingen. En zo gauw we iets gek zien, dan melden we het direct. Ja, dat is goed. Wel in de laatste 10 kilometer dan, hè? Maar dat, uh, dat weet Jean-Paul wel. Ja, dat weet hij wel. Hij heeft ook al zijn sprintje gewonnen, denk ik. Ja, volgens mij ook, hè? Ergens uh, <laughs> een paar jaar terug. Okay, veel succes, man. Hey, dankjewel, wel, man. Voordat ik bij Jean-Paul in de auto ga, eerst even vragen of Kenny's vriendin achter zijn nieuwe slanke lichaam zit. Nou, niet helemaal, maar uh, ik heb wel een regime ingevoerd thuis. Wat mag hij bijvoorbeeld niet meer eten? Hij uh, greep nog wel eens een reepje of zoiets, maar daar denk je van, dat is heel gezond. Maar mars of een, uh, of een twix ofzo? Nee, nee, nee, nee een, uh, ja, uh, een ander reepje met veel muesli erin, en, uh, maar hij was precies pout. Vind nee. vindt het mooier, nu hij zo uh, wat slanker is? Nou, wielen lichaampjes zijn niet echt mooi, toch? Nou, leuk als je vriendin dat zegt. Maar nu, wat ga ik vandaag precies doen? Ik mag bij voormalig topsprinter en ploegleider van Vakantse Jean-Paul van Poppel, in de auto plaatsnemen. Hij rijdt een half uur voor het peloton uit om het parcours voor zijn sprinter te verkennen. Jean-Paul, ik zie je druk schrijven. Wat ben je nu aan het doen? Nou, ik ben in ieder geval vanaf 25 kilometer ben ik serieus aan het kijken hoe de wind staat en hoe het parcours erbij ligt. Wat doe je met die informatie? Nou, ik probeer het eerst allemaal te verzamelen en uiteindelijk, als ik direct aan de finish ben, dan uh, ga ik daar uh, wat van filteren en dan uh, kijken wat belangrijk is. Maakt Kenny, denk je, vandaag kans? Ja, ik denk dat hij zeker kans maakt. Elke sprint uh, die hij rijdt, een aankomst zoals deze, daar kan hij meedoen voor de overwinning. Lamprey op het doel, Jean-Paul, je had maar een aantal dingen uh, opgeschreven. Wat ga je nou doorgeven precies aan de, aan de renners? Ik heb me vooral gefocust op de laatste vijf kilometer. Waar op 3,5 kilometer een, een kleine versmalling zit. Wat ik altijd wel belangrijk vind is dat je... Wanneer zie je de finish uiteindelijk? En dat is op twee, twee kilo, of, uh, 200 200 meter. Ja, je hebt het allemaal ingetikt in je mobiele telefoon. Dat mail je of zo? Ja, dat mail ik. Omdat je met praten ga je heel verwarrend zijn. Dus, uh... en wie mail je dat dan? Uh, naar de mechanieker achterin. Oh, okay. En die, uh, die geeft. Het niet op. aan dat Kenny van om met een computer op de fiets zit. Die, uiteindelijk komen we bij Kenny terecht. Dus uiteindelijk krijgt hij deze info uh, kort en krachtig. zodat hij zich uh, kan focussen op die drie punten. Jean-Paul, aan jou zal het niet liggen. Ik hoop, nou jij erbij bent, dat het uh, helemaal succesvol gaat zijn. Ja, en ik kijk hier nu naar een schermpje. En ik zie Kenny niet. Ik zie hem niet. Waar zit hij toch? Kom op, man. Ja, en in de herhaling is te zien, volgens mij zat hij rond de twaalfde plek. ik ga nu maar snel bij zijn ploegbus staan. Hij zal er zo wel aankomen. Kenny, twaalfde, wat gebeurde er? Ik kwam... Uh, Even lekker zitten. Ja, op twee kilometer uh, voor de finish. Ik zat eigenlijk nog wel redelijk goed. Ik moest eigenlijk een klein beetje inhouden. Maar ja, op dat, op dat moment ben jij eigenlijk al verloren. Want dat is dan jammer. Dan, uh, dan doe je niet meer mee. Even lekker een stokje drinken. Ja, die heb ik wel verdiend, denk ik. Was de informatie wel goed die je van Jean-Paul van Poppel had gekregen? Ja, Jean-Paul die, uh, die heeft uh, de juiste informatie doorgegeven, die, uh, dat ze kennen natuurlijk. Dus heel zenuwachtig hè? bochten, rotondes. Het nou, viel eigenlijk nog wel mee, ik vond alleen de laatste twee kilometer was heel hectisch met veel rotondes. En dat was eigenlijk het punt waar je nog uh, posities uh, kon winnen of kon verliezen. Ga lekker de bus in en uh, ga lekker uitrusten. Oké, okay, dankjewel. En twaalf is ook weer niet heel slecht toch? Ja, maar daar doe ik het niet voor. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, voor Over de grens billen we vanavond met landgenoten in Berlijn en Dublin om te kijken wat daar speelt. Ja, we beginnen in Berlijn. Rits Mollema, goedenavond. Hallo Robert. Familie van? Uh, nee, nee, nee. Oh, dat had ik uh, inderdaad al bedacht dat ik dan, dat dan even moet zeggen dat ik uh, geen familie ben. Nee, Van Bouken. Nee, oké, okay, goed. Uh, zeg, we horen dat de baas van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst met vervroegd pensioen gaat. Dat wordt dan in verband gebracht met de fouten die zijn gemaakt in, onderzoek, uh, in het onderzoek naar die racistische moorden die door neonazis zijn gepleegd. Die geheime dienst uh, heeft sowieso wat problemen, onder meer met de verhuizing naar Berlijn. Uh, nou, Dat zijn twee verschillende diensten, hoor, overigens. Maar, maar zeg maar CIA en, en FBI, om maar een, een terminologie te gebruiken. Er oh, is dus totaal geen verband tussen die twee. Uh... Tussen die twee is op zich geen, geen verband. Het is op zich wel een aardig verhaal dat er uh, dat inderdaad een, een heel groot gebouw neergezet is. Uh, uh, waar uh, alle mensen die daar werken ook uh, hoogste uh, geheimhouding en dergelijke uh, plicht hebben. En. Uh, ja, daar daar uh, kwamen ze nu net achter, net als bij, uh, bij het vliegveld, uh, dat de brandvoorschriften uh, niet helemaal uh, werken. En uh, het duurt, duurt een jaar langer voordat het uh, opent. Maar ja. dat is terzijde. Ja, Duitse Poeteligheid, om het even zo te zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. daar zijn ze lijn goed in. Zeg maar even, even over die, uh, laten we eerst even over die, uh, die baas van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, uh, die met vervroegd uh, pensioen gaat. Uh, heeft dat echt te maken met die racistische moorden en de fouten die daarin zijn gemaakt? Nou ja, om, om, om het kort te schetsen, er zijn tien er zijn, uh, moorden gepleegd uh, tussen 2000 en 2006 uh, over heel Duitsland verdeeld in Hamburg, Rostock, Dortmund, Kassel, Nuremberg en uh, München onder andere. En de, de samenhang was dat, dat er allemaal uh, Turkse kleine ondernemers waren, uh, zeg maar, behalve dan één die was Grieks. En een, ...en een Duitse uh, politieagent is, is moord... ...en dat is allemaal met hetzelfde wapen gebeurd. En dat wapen dat is uh, vorig jaar in november... Bij een, uh, ...na een explosie in een huis in Zwickau... ...in de deelstaat Thüringen is uh, dat wapen gevonden. En een vrouw is daar uh, uh, uh, gearresteerd. En twee mannen hebben in, uh, in dat huis... Uh, ...bij die explosie uh, zijn die om het leven gekomen... En blijkt achteraf dat die, dat die zelfmoord gepleegd hebben. Ja. Na, en in dat onderzoek blijken later fouten te zijn gemaakt. En daarom is de man nu verdwenen. Maar dat gaan ze niet hardop zeggen natuurlijk. Deze jaar verdwenen. Nou ja, goed, dus, we, we, we, die, die samenhang is er wel. Want, want, want de, de, op dat moment werd de vraag gesteld. Uh, van, van, hey, uh, hadden ze dat niet eerder kunnen uitvinden? En dan is er informatie opgevraagd En diezelfde, uh, over een dag later. Nadat de, de vraag van officiële zijde uh, kwam. Uh. Uh, blijkt die informatie gewoon uh, verdwenen te zijn. Ja. Dan, dan even kort nog naar die andere zaak: in dat verhuizen van, uh, van dat pand, die geheimhouding. Hoe ver gaat dat met betrekking tot die bouwvakkers? Uh, nou, ze moeten, ze moeten hun, hun mobiele telefoons uh, gewoon inleveren voordat ze de bouwplaats betreden. Het is echt een onwaarschijnlijk groot gebouw op uh, 260.000 uh, vierkante meter. Hm. heb ik nog even nagelezen. Ja, dat is nu een jaar later uh, uh, waar ze af ja, is. Ja, en, en, en, en, en geheimhouding en de af en toe rijker is ja. En dan Ja, daar ben bijna af is. Goed, hier laten we het even bij. Dankjewel, tot de volgende keer. Mm -hmm. In Ierland is ook van alles aan de hand. Monique Nijhuis in Dublin. Wat is uh, bij jou het gesprek van de dag? Nou, het gesprek van de dag hier gaat een beetje over uh, stemmachines. Hm. En dat zijn dan stemmachines die, ik denk nu zo'n tien jaar oud zijn... Uh, tien jaar geleden, toen Ierland nog echt in de hoogtijdagen was, de Celtic Tiger, uh, werd er besloten dat we niet meer met pen en papier konden stemmen. En we zouden het lachertje van Europa zijn. En dat we uh, moesten investeren in van die uh, i Machines, zoals ze dan noemden. Dus dat je elektronisch, ja, dat je elektronisch kon stemmen. Huh? Nou, dat heeft ze uiteindelijk, de regering, meer dan 50 miljoen gekost. Echt superveel in geïnvesteerd. Er was destijds ook niet echt uh, iedereen over te spreken. Maar het zou fantastisch zijn. En we zouden ze voor alles kunnen gebruiken. Van een referendum tot lokale verkiezingen, tot Europese verkiezingen. Ik voel hem al aankomen. Ja. Die dingen zijn er dus gekomen en heel uh, fantastisch en dit en dat. Toen werden ze getest in een, uh, een lokale verkiezing, in een bepaald district in het midden van het land. En toen, werd er snel, uh, uh, toen kwam er snel naar buiten dat die dingen niet fatsoenlijk werkten. Dat uh, uh, de, de veiligheid niet uh, gegarandeerd kon worden. Dus er zou mee, uh, mee gesleuteld kunnen worden met die machines. dat ja, hadden we in Nederland ook. En daarnaast, ja, precies hetzelfde verhaal. En zou je daarnaast zou je dus een soort van bonnetje krijgen of een bevestiging op papier wat je stem was, zodat je kon checken of alles klopte. En die dingen kon niet geprint worden. Dus nou ja, uiteindelijk zijn die dus één testverkiezing in een lokaal district, uh, daar zijn ze bij gebruikt. En toen zijn ze dus aan de kant geschoven en de ene regering na de andere zou er iets aan doen. Niks mee gebeurt, dus de afgelopen tien jaar nog eens vijf miljoen erbovenop om die dingen uh, uh, op te slaan ergens over het hele land verspreid. En nu? En nu zijn ze verkocht oh. uh, voor het uh, geweldige bedrag van 70.000 euro. Oh. En dus wie, uh, koopt neer... ze wie koopt uh, al die computers dan op? er was blijkbaar één bieder en die heeft het ook gekregen en het is een recyclebedrijf. Oh. Dus zij gaan nou kijken of ze er nog wat geld uit kunnen sleuren en ze verwachten van wel. En ze gaan ook honderd van die dingen gaan ze, in een soort van loterij gaan ze die verloten. Dus je kan voor 100 euro kun je een lot kopen. En de afgelopen jaren zijn er ook nog veel grappen over gemaakt. Van, nou jongens, wat gaan we met die dingen doen? Gaan we ze in een kunststuk gebruiken? Dus nu zeggen heel veel mensen van nou ja, misschien worden ze wel opgekocht ze is het een pub als grap om ze ah. daar neer te zetten en iets mee te doen. Zeg, en komen er maar, nou uh, nieuwe computers of, of gaat Ierland gewoon met pen en papier blijven stemmen? Ik denk dat we gewoon met pen en papier blijven stemmen. Het, het is een beetje een gevoelig onderwerp momenteel natuurlijk. Aangezien er zoveel geld is weggesmeten. Okay. Dus uh, pen en papier, daar blijft het momenteel bij. Oké, okay, dankjewel. Monique Nijhuis vanuit Dublin. Iets over half negen, het NOS Nieuws met Lieselot Thomas.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 De 1500 medewerkers van Rijkswaterstaat mogen nog niet terug naar hun kantoor langs de A12 in Utrecht. Dat hebben Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en de gemeente Utrecht besloten. De kantoortoren werd donderdag gesloten nadat medewerkers trillingen in het kantoor hadden gevoeld, waardoor die worden veroorzaakt is nog onbekend.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 En in Leerdam is een gemeenteambtenaar aangehouden... die de gemeente voor tienduizenden euro's zou hebben benadeeld. De man van 51 liet bedrijven die hij voor de gemeente moest inschakelen... privé doen. De rekening ging naar de gemeente... en ook zou hij jarenlang spullen hebben besteld op kosten van de gemeente. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Is er uh, voldoende financiële kennis in Politiek Den Haag om de crisis te bezweren? Dat leggen we voor aan onze gasten hier aan tafel. Peter Paul de Vries, Henk Krijnoff en Rogier van het Hek. Eerst naar Wimbledon Djokovic in de baan. En hij doet het goed hè, Marcella Mesker? Ja hoor, blijft het goed doen. 6-3, 6-1 en 3-2. Nog geen breaks in deze derde set, maar die uh, gaan er ongetwijfeld uh, komen. Uh, Djokovic heeft de service van Trojski al vijf keer gebroken. Vijf van de zes breakpoints points raak. Trojski kreeg slechts uh, één kans. Nou, die heeft hij dan ook meteen in de eerste set uh, verzilverd. Daar is het tot nu toe bij gebleven. En ja, als ik zo Djokovic uh, zit te kijken... En, en, en, en hoe goed en vooral hoe makkelijk die speelt op het gras... valt me ook op hoe makkelijk die beweegt. Want ik kan me nog zijn eerste jaren hier herinneren op Wimbledon... dat hij uitgleed en uh, links en rechts... en een beetje zat te vloeken en dat gras haatte... En, ja, ze zeggen wel eens, je moet van het gras houden, wil je daar echt goed op kunnen presteren. Dat was ooit zo met Richard Krajcik, die haatte dat gras, totdat hij een keer de knop omzet in zijn hoofd. En toen was het 1996 en toen won hij het toernooi. En sindsdien, ja, is hij natuurlijk van dit toernooi blijven houden. Nou, zo'n beetje gaat het ook met Djokovic. Vorig jaar won hij het, hij is nu titelverdediger. Hij gelooft in zichzelf, hij vindt het plezierig om op gras te spelen. Hij blijft op de been en hij speelt zo verschrikkelijk goed. Voorlopig is hij eh, dik en dik beter dan eh, Viktor Trojtsky, lijkt nog. Steeds met 6361 en 32. Post.nl, u hoorde het net, is door de Opta op de vingers getikt. vanwege het in gevaar brengen van het briefgeheim. Brieven worden volgens de toezichthouder niet veilig genoeg bewaard. Aan de telefoon nu Werner van Bastelaar van Post.nl. Goedenavond. Goedenavond. Gaat u echt zo slordig om met onze brieven? Nee, wij gaan uh, zeker niet slordig om met uh, de brieven van de Nederlanders. Uh, volgens mij heeft de Opta ook geen, uh, geen overtredingen geconstateerd. van het briefgeheim als zodanig. Hm. Maar hoe komen ze er dan bij om te dreigen met een boete? Ja, dan moeten we eigenlijk een de opdracht vragen uh, maar als je de berichtgeving van de opdracht goed leest. Dan gaat het erom dat ze vinden dat wij uh, onvoldoende controle en naleving hebben op de locaties waar brieven soms uh, tijdelijk staan. Ja. Nou, Zij zeggen dat de locaties waar de post ligt opgeslagen, dat die soms niet goed zijn afgesloten. Hè? Dat er mensen bij kunnen die er niet bij horen en, en dat uh, de hun tassen soms niet goed afsluiten, klopt dat? Ja, maar kijk, dat, dat, het briefgeheim heeft natuurlijk voor ons uh, prioriteit nummer één. Een wettelijk briefgeheim, uh, uh, degene die de brieven verzenden en ook degene die de brieven ontvangen... die hebben er alle belang bij dat het briefgeheim uh, gewaarborgen blijft. Daar doen we van alles aan. Uh, we hebben uh, nauwlettende procedures en, en, en allerlei andere zaken om alles goed in de gaten te houden... Tegelijkertijd moet je constateren dat het de bezorger van post is en blijft mensenwerk. Mm. Dus de postbode die, die, die met zijn tas ergens komt en die zijn tas uh, uh, los, hè, op zijn fiets uh, even tegen de schutting gaat om het erf op te lopen. ja, die zal misschien een paar seconden even die pas niet in de gaten houden. Dat is het mensenwerk wat ook hoort bij postbezorgen, maar nogmaals, wij doen er echt alles aan en echt alles aan om de te waarborgen. Ja, het gaat wel eens mis. Wilt u zeggen wat voor wat voor maatregelen gaat u nemen? We hebben de laatste uh, jaren al heel veel geïnvesteerd in, in, in, in, in spraken... Uh, die de naleving van dat briefgeheim uh, waar nodig moeten verbeteren. Dus wat ons betreft heeft het al vele jaren de hoogste prioriteit. We herkennen ons dan eigenlijk ook niet in, in de uitspraak van de OPTA. En we gaan met het briefgeheim gewoon verder zoals we al jaren doen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u hier niet blij mee bent. Want uh, PostNL komt wel eens in het nieuws met uh, te laat bezorgde post, niet bezorgde post... Ja, dat klopt. aan de andere kant moet uh, ik u zeggen... Uh, uh, we zijn ook blij dat, dat de opta niet geconstateerd heeft... dat ze het briefgeheim als zodanig, dat we ons er niet in houden. Oké, okay. ja, dank u wel. Werner van Bastelaar van PostNL. Peter Paul? Ja, uh, uh, PostNL zegt, uh, ja, als de opta daarmee komt... Uh, we ze, ze constateren geen overtredingen... maar er is dan toch wel iets aan de hand, zou je zeggen. Natuurlijk. Uh, de bedoeling is dat de post veilig is. Ja, als je iemand belt van PostNL gaat hij zeggen dat het allemaal meevalt. Maar er zal wel een reden zijn dat ze hiermee met een boete dreigen. Uh, dus ik denk dat PostNL hiervan schrikt. En dat zal de bedoeling van de optaar zijn. Ja, en dan komen er toch wel weer maatregelen. Uh, ik, ik, ik heb werkelijk, <laughs> ik heb werkelijk, <laughs> werkelijk geen idee. Nee, de Opta moet natuurlijk dan blaffen. Hoe, hoe werkt het Post... bij zo'n bedrijf als de, de, de optaal langs gaat? Nou, het... Is het dan schikken geblazen? Of, of ja, het... dat vind ik toch altijd wel heel vervelend? Ik ja. vind het heel vervelend. Als ik. Uh... Als ik hoor van KPN, hoe vervelend die altijd de toezichthouder vonden... zit er dicht op, gebruikt ook de publiciteit... en daarna betekent het dat er intern gaat er echt wel een alarmbel af... jongens, we moeten voorkomen dat dat gebeurt. Ik denk wel dat er iets mee gebeurt. Hoeveel brieven worden er nog verstuurd die geheim moeten blijven? Als ik naar mijn eigen post kijk, als ik er één per jaar krijg... waarvan ik denk, oeh, blij dat die niet open is gemaakt door anderen... maar verder, bij mij gaat alles... Dus je vindt het prima als andere mensen Nee, dat zeg ik niet, maar... We doen nog steeds alsof de post voor mij veranderd, toch? Het meeste gaat via e-mail bedoel. het internet. Ik zou meer zorgen maken over e-mail die gelezen wordt door andere mensen... of die onderschept kan worden of die ergens blijft haken. De enige post die ik krijg is van de postcode loterij. Misschien ligt dat aan mij, hoor. Dus de opta maakt zich zorgen over iets wat voor jou wel een discussie... die over een jaar bij wijze achterhaald is. Briefgeheim. Dat is een mooi boek, volgens mij. Ja, klopt Over post gesproken radio1.nl. We kregen een mailtje binnen van. Uh, oh. Even kijken, ja, dus is echt waar. Van ben, Martin Kamp. Mag je dat wel lezen? Ja, dat mag ik lezen, want daar ben ik bevoegd voor. Die zegt: er zijn al langs scooterwedstrijden in Krijnhof. Sterker nog, ik heb even <laughs> gekeken. Er is een stichting Scooter Race en Brommersprint. Sprint. En je kan je nog inschrijven voor uh, de EK voor 2012 volgens mij. Al zal ik zelf zo de een scooter gaan kopen, nog buiten, dan ga ik er nog aan meedoen. De clue is natuurlijk dat het idee wat jij net te binnen bracht om daar de scooterproblemen mee op te lossen. Dit bestaat bestaat heel zinloze verspilling. Hij wil gewoon door de binnenstad scheuren. Hij wil niet op een circuit rijden. Hij wil gewoon onder de Dondorf. Of op een TT-circuit of gewoon. Over water, met een waterscooter. Het maakt me niet zoveel uit. Als er maar gescheurd kan worden met die dingen. Ja. Dus als dat hier kan, is dat een ja, prima... Het is al gebeurd. Ja, het ja, bestaat al. Ja. Nou, okay. dat, was, dat was het eigenlijk. Niemand weet het, maar het staat wel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder.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 Miss Molly en me. komt gewoon uit Nederland hoor. Pay is de nieuwe single. De gast aan tafel Henk Krajenhof, Rogier van het Hek en Peter-Paul De Vries. We gaan praten over de economische situatie zo. Nadat ik uh, inderdaad vergeten was om even naar Marcella Mesker te gaan. Sorry Marcella, ik hoor in één keer tennisgeluid. Djokovic zit je nog naar te kijken, neem ik aan. Ja, hij leidt 6-3-6-1-4-2, maar hij heeft nu breakpoint tegen. Tweede service, return Trojtski. Backhand, dubbelhandig van Djokovic. De rally aan de gang. Ja, en dan een uh, beetje domme bal. Ja, ik begrijp het wel. hoor Als je zo dik achter staat, dan wil je zo graag. En dan gaat Trojski voor die bal langs de lijn voor een winnende klap. Is natuurlijk een hele moeilijke. Het net is daar wat hoger. Uh, je kan tegen Djokovic <coughs> niet zo makkelijk scoren. En dus maakt hij het hier heel moeilijk voor zichzelf. Krijgt hij eindelijk weer eens een breakpoint. En dan is het heel snel voorbij. Het is dus weer uh, juice. Maar Djokovic, uh, ja, nog altijd uh, heer en meester. Het is eigenlijk een beetje een gala voorstelling. Ik moet zeggen, ondanks het feit dat het natuurlijk niet spannend is... zit ik wel met heel veel plezier te kijken. Want het is gewoon hartstikke leuk. En goed tennis. Ook van Trojtski. Die blijft het proberen. Nu weer een rally. Voorhand naar de backhand van Djokovic. Diepe ballen. En er wordt goed geplaatst. De cross -court. Weer een cross van Djokovic. Weer een cross van Trojtski op de lijn. En dan een super cross van Djokovic. jongen, Wat een heerlijk tennis om naar te kijken. Kortom, het maakt niet uit. Het is weliswaar 6-3, 6-1, 4-2. Bijna 5-2. Maar het publiek geniet. Uh, uh, het is een mooie wedstrijd. En de favoriet staat gewoon dik voor. Advantage. Het optimisme op de beurzen uh, zet door. Het akkoord van de Europese leiders om de eurocrisis aan te pakken... laat ook vandaag de AEX en de Dow Jones omhoog schieten. Heeft iemand aandelen hier aan tafel? Nee? Henk niet. Nee? Het is nee. uh, ja. radio Henk. Je moet even nee zeggen. Nee, nee sorry. Nee. Rog Rogier? Nee, nul. Nul. nul. Ik, nul. nul. Ik heb... Uh, de Paul? Ik heb veel aandelen in een niet nader te noemen... investeringsbedrijf in Bussen, dat beursgenoteerd beursnoteerd is. Ik mag niks zeggen van jou. wel, je, je hebt het wel eentje ik weet maar, maar, ja, maar, okay. die, maar die zijn van jezelf? Of, nee, ja, die, of, die zitten in een, in een vennootschap die voor mij is. Ja. Ja. Er zit een en, stapje tussen. Maar zijn het er heel veel? Dat je nou, iedere dag echt kijkt van... Nee, oh, ik, kijk noor, ik kijk niet naar de beurskoers. Nee, ik ben op... Uh, ik, ik heb mijn... Uh, om op lange termijn waarde te creëren. En dat is lange termijn is drie tot vijf jaar, en niet uh, morgen of, of gisteren. Dus dat maakt niet zoveel maar uit. Maar over drie jaar, als je dan dus eigenlijk moet kijken, is dan weer recent en dan kijk je dus weer niet, want dan moet je weer drie jaar later kijken. Nee, kijk periodiek kijk je wel. Je zet uh, oh. in het jaarverslag staat het en dan staat er een grafiekje. Dus dan. Ik weet het wel, maar het is niet zo dat ik de hele dag op het scherm zit te kijken oh. hoe de eigen beurskoers gaat. Maar is het een moment om aandelen te kopen? Nou, kijk, dat optimisme van vrijdag en maandag. Ja, dat zijn twee dagen. We staan nog steeds lager dan begin van het jaar. Index staat nu op 310. Het hoogtepunt was 700 punten in maart 2000. Dat is de negatieve benadering? Dat is de negatieve benadering. Kijk, op zich, bedrijven komen redelijk door die crisis heen. Dat is wel heel knap. Met relatief weinig schulden en een behoorlijke winstgevendheid. Maar het plaatje is natuurlijk helemaal niet zo positief... waar we tegenaan kijken. We hebben overheden die bezuinigen. Mensen die de hand op de knip houden, veel te grote schulden... Uh, te hoge um, uh, vastgoedprijzen, die we niet, waar we het verlies niet durven nemen... zwakke banken. Dus het, het hele plaatje is niet zo positief. Ik dus denk de, de, de, de rust die is gekomen naar het financiële akkoord... Hè, van, de, van de Europese leiders, dat is van zeer tijdelijke aard. Ik. Ja, ik zit ik net naar Trotski tegen Djokovic te kijken... en ik, ik zag net ook Trotski twee punten achter elkaar maken... maar ik, niemand denkt dat hij daarmee de wedstrijd gaat winnen. En zo is dit ook. <lacht> um, uh, ja, um, kijk, de, de grote problemen zijn niet opgelost. En uiteindelijk wat er nu vorige week is gebeurd... en dat is wel een, uh, dat is wel een doorbraak... dat is dat uh, het Europese noodfonds ook moet gaan opdraaien... voor het korten van banken. Nou, dat is dan even een opluchting... want dat betekent dat er op korte termijn geen grote banken gaan omvallen. Maar ja, dat gat moet wel gedicht worden. En dat betekent dat er toch... Dat, en dat is natuurlijk de angst... een stroom van uh, welvaart en geld is... van de rijkere landen naar de arme landen. Hm. En dat heeft Monti, Mario Monti... Super Mario 2 is dat. Uh, die heeft dat uh, weten af te dwingen. Dat heeft hij ongelooflijk knap gedaan. En dat geeft wat rust op de financiële markt. Die dus nu niet de angst hebben dat er binnenkort weer een bank omvalt. Maar uh, de, de tekorten zijn natuurlijk onverminderd gebleven. Ja, Nou is nu natuurlijk wel de angst dat uh, het geld van het noorden naar het zuiden uh, vloeit. Heel langzaam. Ja, uh, dat van de Duitsers. Kijk, de, de, nee, de, is, dat, is die angst terecht? Ja, die angst is wel terecht. Kijk, uh, het punt is, de, uh, de, de Noord-Europese landen kunnen lenen tegen belachelijk lage rentepercentage. Wij kunnen lenen, Nederland kan lenen tegen 2 Tien jaar vast, en dan krijg je 2 belachelijk lage rente. De Duitsers nog minder, dat is omdat mensen zekerheid zoeken. En de Zuid-Europese landen, daar is het richting 7 procent voor, uh, uh, voor de Spanjaarden... richting 6 voor de uh, Italianen. Als je die van een gezamenlijke pot geld laat lenen... Dan, en jij moet dat geld verstrekken, dan betekent dat wij het voor twee... Ja, of zeggen, dat betekent dat wij dat uh, verschil betalen. Ja. En als we het uiteindelijk gelijk gaan trekken... en dat willen die zuidelijke landen... dan gaat die, uh, die overheveling plaatsvinden. Dan zijn we duurder uit. Hè. Uh, wat, wat, wat zou er wel moeten gebeuren... Hè, om, om, om enigszins rust en stabiliteit te krijgen? Ik weet het, het is een hele lastige vraag... omdat het natuurlijk voor allerlei uh, dingen... Ja, dat onvoorzakelijk zijn. Maar één heel belangrijk punt wat jou betreft? Nou kijk, Het ene is dat de overheidsfinanciën op orde moeten komen. En dat is een heel zwaar proces. En dan moet je eigenlijk snijden in kosten. Snijden in apparaat, ambtenaren. Dat zal over heel Europa moeten. En dat kost me wel wat moeite om dat te doen. Het tweede is dat die bankensector gezond moet worden. Maar dat, dat is een heel groot probleem. Die hebben veel schulden. En daar staat wel een eigen vermogen tegenover. Maar als je de dingen die er op de balans staan aan bezittingen... op hun werkelijke waarde waardeert, dan verwijnt dat als sneeuw voor de zon. En wat hebben we dus eigenlijk gedaan? We hebben nu regels gemaakt om te zorgen dat die banken dat lang kunnen overleven. Dus ze hebben de rente heel laag gemaakt. We hebben tijd gekocht. Maar. We hebben de rente heel laag gemaakt zodat ze op papier geld verdienen. Dus je ziet zomaar berichten van uh, die bank verdient 500 miljoen... die bank verdient een miljard. Maar het is omdat we de rente kunstmatig heel erg laag houden. En daarnaast willen we regels hebben voor een sterkere balans... maar die durven niet in te voeren. Want als we dat invoeren, dan blijkt dat de banken te zwak zijn. En uh, dan doen we de stresstest. Dan gaan we kijken wat er gebeurt als, je, als het echt misgaat. Maar de dingen die echt mis kunnen gaan, die zetten we niet in de stresstest. Want anders blijkt straks dat die bank dan omvalt. En dan, dan gaat hij zijn geld ophalen. Dus wat moet er niet ik... met die banken gebeuren? Nou ja, dus je moet, we, we geven ze. We geven, die banken moeten onder druk staan. Onder volle druk staan. En onder toezicht. Dat vind ik een goed uh, ding wat er uitgekomen is. Om die sanering te doen. Als je nou kijkt naar wat een IRG aan het doen is. Die is allemaal, allemaal activiteiten aan het verkopen. En die balans langzamerhand gezond aan het maken ongelooflijke klus. Verzekeringsactiviteiten worden verkocht. Sommige worden naar de beurs gebracht. Het duurt dus jaren. Het duurt jaren. Je bent, echt, je bent makkelijk vijf jaar bezig om dat gezond te krijgen. En we hopen allemaal, en bidden allemaal, dat er in de tussentijd niet echt een ramp gebeurt. En dat de banken dat ook willen doen. Nou ja, dat, daar moet dus ook druk op zijn. Want laat ik zeggen, in, in, in noordelijk Europa is men meer van die, uh, van die verplichting doordrongen dan in Zuid-Europa. Ja. Ja, maar het, hoor ik jou nou zeggen dat die stresstest die er inderdaad aankomt, van nul tot geen allerlei waarde is. Omdat het is elke een keer zo. De, de bedoeling van de stresstest is dat blijkt... dat, om, dat als het misgaat, uh, nou ja, dan kost het wel iets... Maar dat kunnen we makkelijk behappen. De bedoeling is natuurlijk niet dat de stresstest de uitkomst heeft... dat iedereen in paniek raakt, want dan, is, dan zit... het is nu maandagavond, er zit dinsdag, uh, dinsdagochtend... iedereen bij de bank om zijn geld op te maar halen. De, maar dan worden we toch belazerd, sorry voor het woord? Nee, we, we, we weten mm -hmm. het allemaal. Nee, we weten allemaal dat we in een hele kunstmatige situatie... Dat zijn, wel, maar naïef. zijn, zijn nee, we allemaal dus naïef. Ja, we weten het allemaal. Ja, we, we, weten, we, we, we, we weten allemaal dat we, dat, we, dat we tenen bij elkaar houden... en dat we hopen dat het systeem dat allemaal overleeft... en dat door dat geld er met grote bakken in te Pompen en de rente laag te houden dat, dat iedereen het overleeft. Kunstmatig. Art economics zou ik. Uh, ja. zo, ja, in die situatie leven we. Ja. Ben jij nog geschokt? Nee, toch? Ja, ik vind het ja. bizar, ja. ja. Nou, nou, hadden we uh, uh, dit, dit weekend allerlei partijcongressen... allerlei politieke partijen. Die gaven hun visie op meer Europa, minder Europa. Heb jij daar iets gehoord waarvan je zegt... ja, dat is nou uh, die hebben het door? Nou, die, die partijprogramma's zijn vrij algemeen. Dan moet je je voorstellen, daar zit Rutte met, uh, met Jan-Kees de Jager... in Brussel en overal is die, is die bezig om dat gevecht te voeren. Ja. Nou, nou zeggen, gaan zij aan de kant van Duitsland staan, dat begrijp ik goed. zeggen eigenlijk, ja, dat die... die die overheveling van geld, dat willen we niet. We zijn heel strikt op de regels richting Zuid-Europa. Dat is qua onderhandeling is het goed. En uiteindelijk komt daar iets uit en daar gaat hij dan mee akkoord. En dan zeggen ze, zeggen ze bij, de, bij de politieke partijen en bij de PvdA: zeggen ze ja, dat is gedraai. Nee, dat is onderhandelingstactiek. Maar het erge is dat de PvdA, maar ook andere partijen hier dolblij mee waren geweest. Dus um, uh, ik, ik was er niet van onder de indruk. Het, uh, van Samson het eerlijk over uh, Europa. En uh, de wedstrijd is afgelopen. Nee, nou, is bijna, bijna, bijna, bijna, ja. ja ik heb nu wel een mooie puntje ik, ja. ik zet gewoon hier een punt we gaan door naar Marcella. Ja, maar. Nou, kom ik. ja want het is uh, inderdaad uh, matchpoint. Het uh, tweede matchpoint van Nova Djokovic. 40-15 uh, <lacht> tegen Victor Troitski. Het is 5-3 in die derde set. En daar komt uh, de tweede service aan op het tweede matchpoint. En daar komt uh, nou, matige tweede service. Dus gaat de rally rustig aan. En uh, slaat hij nog even die bal uit? Nou, misschien een beetje concentratieverlies. Het stond 40-0, nu 40-30. Dus uh, zijn derde matchpoint, uh, daar zal Djokovic het dan mee moeten doen. Nou, kijken of dat genoeg is. Hij is uh, één keer gebroken, dat was in de eerste set. Dat was uh, ja, één kleine kans uh, van Trojtski. Voor de rest is uh, Trojtski zelf uh, zes keer gebroken in deze wedstrijd. En dus is er anderhalf uur gespeeld en nu het derde matchpoint. Goede eerste service. Diep op de T. Backhand aanval van Djokovic. En die krijgt Troitsky niet meer terug. Het was even uithalen, even aanzetten voor Novak Djokovic. En wat speelde de nummer 1 van de wereld goed zeg vanavond. Een gala voorstelling tegen zijn goede vriend. Een warme omhelzing aan het net. Mooi om te zien. Davis Cup teamgenoten. Straks dubbelpartners bij de Olympische Spelen. En Djokovic uh, wint voor de twaalfde keer op rij van uh, Viktor Troitsky. Gemakkelijk... Uh in uh, drie sets, anderhalf uur. En hij kan dus uh, lekker naar huis gaan uitrusten. Hij staat in de kwartfinale. Het is nog niet helemaal duidelijk tegen wie die daar speelt. Dat wordt of Richard Gasquet of de Duitser Florian Maier. Hun wedstrijd is uh, afgebroken. Ook alle wedstrijden op de outside courts, die zijn nu gecanceld. Op het court komt uh, ook geen wedstrijd meer. Ze hebben het zojuist aangekondigd. Morgen wordt er uh, eerder begonnen. Op het court en op 1 beginnen ze normaal hier om één uur. Dus Nederlandse tijd twee uur. En dat het wordt nu een uur vervroegd. Ze moet dus morgen wat uh, gaan inhalen. Vol schema dan weer. Maar Djokovic die kan lekker gaan slapen. Eerst nog even eten. Want uh, hij had een uh, makkelijk wedstrijdje tegen Viktor Troos. en speelde uitstekend. Ja, Peter Paul de Vries had het over de uh, financieel-economische plannen... van uh, de politieke partijen. En je was bij Samsung. Ja, zo, <laughs> <laughs> zoals had gezegd, eerlijk over het eerlijke Europese verhaal moest worden verteld. Maar het eerlijke Europese verhaal ja. um, is dat, dat de PvdA en andere politieke partijen... ook de oplossing niet hebben. En dat uh, uh, Rutte en Kornuiten dat die proberen in de onderhandelingen... er zoveel mogelijk voor Nederland uh, uit te krijgen. Ja. Ja, wie heeft die kennis dan wel? Nou, ook, ja, op zich... Um, uh, het is, achteraf is het wel bijzonder om terug te lezen hoe de politici en hoe de... Um, uh, hoe het ministerie van Financiën moest omgaan met de redding van Fortis en uh, ja. destijds de overname. De paar dagen tijd, maar doen. ook uh, het, uh, laat ik zeggen, het, het kennisniveau en wat ze in moesten kopen. Um, de Tweede Kamer um, is niet overbedeeld qua financiële uh, kennis. Het is al een stuk beter dan vroeger, maar ik ben ook voor die commissie de wit geweest. en um, De onzekerheid achter de tafel bij de mensen die de vraag stellen was vrij groot. <laughs> En, Voel je dan niet uh, um, uh, geroepen misschien om, om ze bij te staan? Nou, dat heb ik gedaan. Ja, wat dan weer <kwijls> aanmatigend werd gezien. Ik heb. Uh, ja, dat, was een, uh, dat is op zich wel leuk, een, uh, een aardig toneelspel. Um, uh, de commissie de wit was uh, die gesprekken hadden al een keer plaatsgevonden. En daarna werden ze dan voor de camera nog een keer gedaan. Dus je had het hele gesprek gehad, alle vragen, alle antwoorden gegeven. En dan mocht je dat nog een keer overdoen in de officiële sessie. Dus uh, dat was voor de veiligheid voor de Kamerleden wel handig... Um uh, wat ik heel vervelend vond, was dat er allemaal hoofdrolspelers waren... Waar ze, de, waar ze de echte vragen niet aan stelden. Dus toen heb ik een roze papiertje gemaakt met de vragen... en wat ze aan wie zouden kunnen stellen. En dat heb ik toen aan het eind van mijn sessie uitgedeeld. En dat werd al, Ja, Sommige mensen vinden het aanmatig en ik dacht, dat kan, uh, kan niet kwaad. Maar het, het leuke is wel, als je dan zo'n gekleurd papiertje doet... dat als je daarna die, die uh, commissieleden ziet lopen... dat je wel je, je <lacht> hebt een roze papiertje terug <lacht> Maar goed, ja, nou, ik... Laat ik het is er een vraag gebruikt ook? Uh, nou, ja, uh, uh, veel ja. te veel te weinig. <laughs> veel te weinig. Ja. Nou ja, kijk, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat ik mensen, uh, kijk, uh, met uh, uh, het, het, het geld wat je verdient als kamerlid. Uh, dat zijn de, zeggen, de financiële toppers gaan daar niet automatisch naartoe. Die gaan ergens anders naartoe. En ik heb toch altijd wel heel veel bewondering voor mensen... die hun leven uh, steken in de publieke zaak. Want je krijgt ongelooflijk veel kritiek over je heen. Je hebt het nooit goed gedaan en het, het is ontzettend veel werk. Wat en ben je je was maar je gevraagd voor een partij ook? Om, uh, om, om, om, om de Kamer in te zetten. Nou, zet. eigenlijk voor, voor een goede functie nooit. <lacht> Zegt <lacht> dat wat, wat dan niet? Medewerker, politiek medewerker. Of ja, ja, ja. <lacht> nee. nee. Lobbyist, nee. ja. Nee, ik, euh, euh, ik weet niet. Ik ben, ik ben 18 jaar euh, belangenbehartiger geweest. En toen vond ik eigenlijk dat ik het veld in moest als ondernemer. En ik van een vereniging, nou, uh, vereniging van effectbezitters. Dat mag ik dan wel wel zeggen. <laughs> <Voor> mij, <hè? laughs> en, euh, euh, en ik ben nu uh, vier jaar als ondernemer bezig. En dat vind ik fantastisch. Maar ik heb wel veel respect voor mensen die, uh, die hun tijd geven aan de publieke zaak. Want dat is niet een 40 uur baantje. Dat is uh, dag en nacht. Ja. Maar ze zouden beter moeten erkennen en beter naar zichzelf moeten kijken van iets wat ik te weinig weet, dat moet ik gewoon van buitenaf inkopen... en uh, gewoon erkennen dat ik daar te weinig, vanaf, te weinig verstand van heb. Ja, ik heb wel eens Paul Witteman een discussie gehad met Agnes Kant. En dan heb ik... Ik heb aan de andere kant ook wel medelijden. Want als je kijkt wat zij allemaal aan onderwerpen moet coveren... dat is uh, immigratiebeleid, uh, gezondheidszorg... en dan... En op een dag heeft ze het over de economie. En dan zit ze tegenover mij. Ik dat ik niet leuk. <lacht> <lacht> <lacht> dus ik heb er wel veel respect voor. Want je moet ze in al die dossiers inlezen. En als dat blootgelegd wordt dat ze er geen verstand van heeft... is dat natuurlijk ook weer vervelend. Want dan wordt het weer door de ja, andere tegenaan gemaakt. Te nou, dat is niet waar. Dan hebben we hebben nog 20 seconden, dus dat is heel uh, kort Op zich hebben ze daar nog fractiespecialisten voor. Dat vind ik een prima model. Ja, ja. Uh, jij blijft nog even zitten, hè, het volgende uur, Peter. Mag. van. mag. Ja, zeker. Uh, en Krijnoff is er ook. En Rogier van het Hek. En we gaan met hen door naar het nieuws van 9 uur. We gaan tot 11 uur door. Hè. Ja. ja. Tot zo.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 Dit is Radio 1.